Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De overheid gaat vanaf 1 januari een deel van de energierekening van huishoudens betalen. Het kabinet praat al de hele dag over wat ze kunnen doen om mensen te helpen met de hoge rekening. De oplossing lijkt dus gevonden een prijsplafond. Dat is tijdelijk een maximale prijs voor stroom en gas, zegt verslaggever Ewart Kiviet. We horen nu dat dat plafond er inderdaad gaat komen en dat per november de prijs voor mensen thuis al omlaag gaat. Hoe dat prijsplafond er precies uit gaat zien en welke prijs het gaat worden, dat is nog onbekend. Die plannen worden morgenmiddag gepresenteerd. Dan is het printjesdag en horen we dus waarschijnlijk meer. Er komt geen aanmeldcentrum voor asielzoekers in band in de gemeente Noordoostpolder. Het COA dat de opvang regelt zegt dat er geen draagvlak is. Veel inwoners zien het plan niet zitten. En ook de gemeente staat er niet achter omdat er al een AZC in de buurt is. Linda de Mol heeft voor het eerst gereageerd op het schandaal bij The Voice. Bij die rel is haar ex Jeroen Rietbergen betrokken. Linda schrijft dat ze niets wist van zijn gedrag. Wel wissen ze van twee verhalen rondom Ali B. Maar ze zegt dat ze dat op verzoek van de slachtoffers heeft stilgehouden. En ruzie live op de radio. Dat is spannend, maar in Gelderland liep het dit weekend uit de hand. Veel lokale omroepen hebben in het weekend live verslagen van het amateurvoetbal. Op de lokale radio meldde verslaggever een doelpunt, meldde verslaggever een doelpunt bij Go Ahead Kampen tegen WHC. Maar de presentator kwam er tussendoor, omdat er ergens anders ook gescoord was. En dat was geen goed idee. Hij heeft een uur geen bal aangeraakt, hij heeft geen schormkool gelast. En ja, en nu, Henk, in Henk, minuut... we gaan even, Henk, we gaan even naar een SPT, even, OVIOs. een goede maar zijn Ja, maar erop, hoor, ik, ik heb een doelpunt bij OVIOs, ja, en ik loop in de uur niet afleuk. Ik heb in moeilijk richting doelpunt niet gebeld, man, zag. Oké, okay, mensen, dit is mijn laatste sportuitzending uh, bij uh, lokaal omroep Belburg. Ik ga hier niet helemaal middag zitten om, uh, om uh, af, afgevloed te worden. Het is met beter. Gaan over naar de... Tegen ja, hij maakte het uur vol en stopte er toen mee. Of het programma komend weekend weer te horen is, dat is nog niet duidelijk. En dan nog het weer vanavond en vannacht hier naar een bui, maar vaker droog. Morgen ook wisselvallig, af en toe een buitje dan een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog maar een paar files die enkele minuten vertraging opleveren.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 Er staan er uh, twee versies van dit nummer. Er bestaan er dus twee. Uh, 2012 uitgebracht. Uh, er is een albumversie. Dat is niet deze. Maar er is ook een singleversie. Dat is deze. Uh, van Alaska met uh, I Will Go. Het staat op uh, het album Actors Liars. Album van tien jaar geleden. Maar het is eigenlijk door heel veel muziekkenners toch uh, omschreven als een zeer iconisch album. Eigenlijk bijna een uh, legendarisch album. Zegt men. Maar goed... Er is uh, het uh, nodige mee gedaan in de muziekwereld. Uh, uh, maar uh, daarna heeft uh, de muziekwereld uh, de Alaska niet echt het podium uh, gegeven. Zou Frank Bonten mee zitten? Ik weet het niet. Maar uh, in ieder geval, uh, deze, die, uh, daar begonnen we dan uh, mee van deze donderdag 15 september. Geen live muziek uh, vandaag, maar wel een sloot aan nieuwe dingen. Zoveel dat ik uh, de helft uh, ben vergeten. Dus ik moest uh, hier een uh, aantal noodgrepen. Dat wordt me ook niet helemaal in dank afgenomen om uh, datgene uh, voor elkaar te krijgen... Wat, uh, wat ik voor elkaar moest krijgen... om dat allemaal op de speellijstje te krijgen. Wat ik uh, eerlijk gezegd ook heb aangekondigd. Nou, straks gaan we praten met Kalulu. En wie zit er achter Kalulu? Marinka Stam. Uh, in de tweede uur uh, komt uh, aan bod... S uh, nou, moet ik even goed nadenken. Sam Duif van uh, de Anesthetics. Ja, met, uh, met al die duiven en svennen uh, ga je gouden misdien. Maar dit is Sam Duif van de, de Anesthetics... Uh, want die hebben een week of twee, drie geleden hebben zij een album uitgebracht. En uh, daar uh, gaan we het over hebben natuurlijk. Uh, dat nummer dat heet 1080, dat album dan. En in dat laatste uur komt uh, Bent met een teenweers uh, voorbij. Want uh, ook hij heeft een nieuwe single gelanceerd, vandaag al. Als je bijvoorbeeld, uh, en dan zet ik even de pet van 3 voor 12 Noord-Holland even op... Als je daar al alleen om kijkt. Vandaag al drie nieuwe dingen. Morgen ook nog eens drie nieuwe dingen... En dan zaterdag, ja zeker, en ook vanavond hebben we die single hier uh, liggen. Komt daar ook nog eens de nieuwe single van Lorem Ipsum uh, bij. Want uh, uh, Sanguli, die ga je straks in het laatste uur nog uh, horen. Zijn er dan nog meer nieuwe dingen? Jazeker, Damira met een nieuwe single. Um, de Zweefclub uh, komt ook met uh, nieuw materiaal. En daar laten we ook al stiekem wat van horen. Uh, dan is er uh, nog uh, bijvoorbeeld uh, Yellow Fox... Ook morgen met nieuw materiaal. Nou ja, dan, dan heb ik er toch wel een aantal van, van het lijstje hier wel genoemd. Uh, dus, oh ja, en Jack, Jack Judah, dat is ook uh, een nieuwe die morgen uitkomt. En die komt ook uh, voorbij. Uh, vandaag uh, bijvoorbeeld ook uitgekomen een EP van Dorfstraat 3. Ik heb niet alles, dus moeten we het uh, doen met het uh, bestaande materiaal... om het even onder de aandacht uh, te brengen. Maar goed, dat uh, mag... Uh, allemaal verder geen naam hebben. Nou, ik heb behoorlijk wel wat achter elkaar zitten kleppen. Het is heel erg bijzonder als je haast klassiek, instrumentaal... maar ook super experimenteel bezig bent. En dan hoop je dat je altijd een podium krijgt daarvoor. Nou, bij mij wel. En dat is van Lucas Schuurman. En The Sun from Behind Dreams heet het instrumentale nummer. Zonder tegenzin. komt de EP Nooit moeilijk doen, hoeft niet meer. Nooit moeilijk doen, hoeft niet. Dat is de eigenlijke titel van de Zweefclub. We kennen ze nog van de, het gratis paard. En niet te vergeten van de Yogo Yogo En dit staat er ook op proberen. dus. Uh, daarvoor hoorde je Lucas Schuurman en The Sun from Behind Dreams. En dat is een uh, experimenteel instrumentaal nummer. Hier en daar doet het mij zelfs denken aan een van de stukken van Jean-Michel Jarre, Waiting for Cousteau. Daar doet het mij sterk aan denken, moet je maar eens uh, even daar eens uh, op gaan zoeken en dan kom je er wel uit. En dan vooral uh, de lange versie van bijna, wat zeg ik, ruim drie kwartier, want uh, Jean-Michel Jarre was ook niet vies van experimentele dingen en deze Lucas Schuurman heeft dat ook uh, gedaan. Uh, we gaan nog uh, wat, uh, wat nummers uh, draaien voordat we met uh, Kalulu gaan praten. De telefoon is dan wel te verstaan. Uh, maar zover is het nog niet. Uh, eerst deze, want dat is ook I een single I die uitgebracht is. Heben. the first time. I felt I was made deep. couldn't stand in line I'm lifting this weight on my shoulders Lifting the weight on my feet I'm getting my heart out there Cause no one can harm me Lifting the weight on my shoulders Lifting the weight on my feet doubtful and uneasy, when you looked in my eyes, the fear of losing caught me, Bye. Zo wil you don't ever let them tell you what to do so don't daar aan de andere kant denken... Goh, die stemmen... die heb ik ooit eens een keer ergens eerder gehoord. Tenminste, als je een wat oudere luisteraar bent... zeker... I'm a Rock... van Simon Garfunkel. Dat uh, deed het mij erg sterk aan denken. Nou, uh, de stemmen... van uh, deze band... Uh, komen daar aardig uh, bij overeen. Forever Young heet het uh, nummer en dat uh, komt... morgen uit en het is van... Yellow Fox... Uh, ze brengen Amerikanen, maar dan uh, wel toch uh, een beetje in de stijl uh, waarvan ik denk, zo, er zit een uh, behoorlijke Simon and Garfunkel vibe uh, erin. Uh, dat moet je ook maar durven. Hebe met uh, Lift uh, Duet hoorde je daarvoor. zo dadelijk gaan we praten met Kalulu, uh, oftewel Marinka Stam, want die schuilt daarachter. En uh, in het verleden heb ik ook wel eens uh, werk van er gedraaid. Twee weken terug uh, kwam een single uit. Maar we gaan nog even terug naar een tijdje uh, geleden. Dat is uh, denk ik in 2021 uh, geweest. En toen heeft ze dit nummer nog uitgebracht. Uh, en dat nee, nummer dat heet Heartburning. Burning. <middels> Anymore, And when the urge becomes a fool, and the ache becomes the tool, I truly thought that you were in love Where did you fall back into, fall back into the kind of heart Ik moet ineens even iets, uh, <laughs> iets vertellen. Afgelopen dinsdag uh, dan is het uh, altijd uh, gebruikelijk dat we iets uh, bij uh, de koffie uh, nemen. Maar het, uh, het doosje van, uh, van de heer Jimmy Draaier, dat staat hier nog. Of dat ligt hier nog. Het is uh, onvoorstelbaar, maar uh, niemand heeft het meegenomen. Nou is die Gerloogman uh, trouwens ook nog uh, jarig uh, geweest uh, gisteren. Maar uh, het, het staat er uh, armatuurig, het, het, het doosje van de heer Leek, patisserie, uh, wel te verstaan. Maar het is leeg, dus je hebt er niet zoveel meer aan. Uh, weer teruggeven naar de actualiteit hier in uh, deze studio. Uh, dat is, dat uh, dit het nummer van Kalulu is uh, geweest, Hardburning. Uh, heart heartburning. En we hebben er ook aan de telefoon, goedenavond. Ben Hallo. Hallo. Ik hoor helemaal niemand. Het uh, is echt. Uh, hallo hier, Aarde. Niemand. Niemand. Ik ga eens even kijken of ik. Uh, of die nog terugkomt. Uh, ben je er nog? Ja, maar ik, uh, we zitten nu even via de telefoon. Uh, en niet via het mengpaneel. Dus ik moet je er weer even terug. Uh, ik moet je weer even terugzitten. Uh, dus. Gaat hij nog een keer? En dan ik nu dat ik, dat ik ook echt Marinka aan de telefoon heb. Hallo? Hallo? Nee, het werkt echt niet. Uh, weer even terug. Uh, dit is echt uh, stunten van de eerste orde. Ik heb uh, nu weer Marinka aan de telefoon. Maar niet op de mengtafel. Dus dat wordt echt, uh, wordt echt een gedoetje hoor. Dit. Uh, ik ga het nog een keer proberen. Maar nu op een andere lijn. Het is echt uh, hopeloos. Uh, nu ga ik dat uh, eventjes op een andere lijn uh, proberen. Eens even kijken of het nu wel lukt. Volgens mij? Ja, volgens mij? nu lukt het wel. Maar volgens ja, mij is hoor. er... E ben je er? Ben je er? Hallo, ja. hallo. Ja, hallo. Ja, hè. Ja. Uh, nog een keer de introductie. Dit was uh, Kalulu met Heartburning. Uh, het is leuk als we het uh, programma straks uh, nog een keer moeten knippen. En uh, alleen de interviews uh, eruit halen. Ik heb er ook aan de telefoon. Goedenavond, Kalulu. Oftewel Marinka. Want uh, dat schuilt achter Kalulu. Toch? Marinka van ja. Kolulu, klopt. Ja, Marinka ja. van Kolulu. Um, even de naam, want uh, waar komt die vandaan? Uh, hoe heb je dat bedacht? Nou, het is eigenlijk een beetje een mixje. Het, ik, mijn nickname vroeger was Lulu. Ik hmm. weet niet, dat is zo ontstaan. Uh, geen idee waarom eigenlijk. En uh, ik wilde iets van mijn eigen naam, Marinka en Lulu. Een soort van, uh, maar iets wat klonk als meer een projectnaam. En toen uh, kwam Kolulu uh, eruit. En dat betekent ook in het Swahili's konijn. Wat, zeg je? Toevallig. Wat, wat, wat betekent het nog één keer? In het Swahili betekent het Konijn. Het Konijn. Ach. Ja. Ach. Ja. Uh, uh, ben je vroeger ook een. Uh, had je ook vroeger konijnen? Flauwe nee. vraag. Nee, we mochten het niet. Nee? Nee. Uh, maar goed, uh, ik, uh, het, ik moet er ook even iets bij vertellen. Want in een vorig leven ben ik ook een recensent uh, geweest van de Popunie in Rotterdam heb ik wel eens uh, dingen gekregen van Tom van der Vat, uh, ja. die mensen. Maar ja, ik heb, ik heb hem nooit in het echt gesproken. Dat ging altijd via de mail of, uh, of wat dan ook. En uh, uh, jou, uh, daar, daar kwam je ook op een gegeven moment mee. Toen moest ik er geloof ik iets uh, over schrijven. En zo uh, ben ik met de muziek van jou in aanraking gekomen, ooit, denk ik. We ja, we gaan eigenlijk al way back. Soms ja, ja natuurlijk, ik, ik denk dat het al gauw zes jaar geleden moet, uh, moet zijn geweest. Ja, dat kan wel, ja. Ja. Uh, maar ondertussen heb jij toch al het nodige gedaan. Want uh, ja, het is niet zonder reden dat we hardburning hebben gedraaid. Want dat, ja. dat is uh, van vorig jaar geloof ik toch? Of niet? Nou, dat is ook alweer wat langer volgens mij in 2019. Nog langer terug? Ja, wel. ja die jaartallen die, uh, vliegen om de oren hoor. Uh, wat dat er gaat. Ja. Ja. Ja. Maar het voelt alsof het vorig jaar uit is gekomen. Ja. Ik ben er nog steeds even blij mee eigenlijk. Het is een peetje EP'tje geworden. Ja, um, maar uh, je, je zit nu niet uh, stil, want uh, er is uh, sinds een paar weken ook een nieuwe single. Ik heb hem al twee keer laten horen, dus, uh, dus ja. Um, en dat is uh, I Bought Your Flowers. Ja. Ja, um, is dat ook weer de opmaat naar uh, meer materiaal nog? Oh, zeker. In principe, uh, ook corona tijd goed uh, besteed om, uh, om gewoon vooral veel te maken als je toch niet kan spelen of iets. Hmm. Uh, dus we gaan in, uh, elke maand vanaf nu een uh, single releasen. En dan uh, begin 2023 gooien we de EP eruit. En dat is eigenlijk een featuring EP. Dus met allemaal verschillende soorten muzikanten of producers samen. Mm -hmm. um, en er liggen nog drie albums klaar. Maar goed, daar moet ik ook nog wel wat werk aan doen. Dus de, uiteindelijk komt er veel. Ja, nou, dan, uh, dan, uh, dan uh, belooft dat nog wat. Het is eigenlijk een beetje een stortvloed, lijkt het wel, wat er ja. nog aankomt. Ja, precies. Ja, en uh, hoe, hoe ben je in het doseren van dit alles? In het doseren? Ja, uh, om het uit te brengen. Want ja, <tie> aan de andere kant, je wil het natuurlijk ook graag uh, laten horen, denk ik. Ja, zeker. Maar op zich, de, van één al moet echt nog wel veel gebeuren. Mm. Um, en van het, nou, eigenlijk van alles nog wel, denk ik. Dus op zich denk ik dat het wel prima komt... qua tijd dat uh, het ene misschien net af is of het andere al uit is. Mm. Dus zo hoop ik het te verdelen. Nou, dan, dan, dan, dan belooft dat nog wat. In ieder geval. Dus, ja. um, even over je muziek. Want uh, je, je zegt net dat je met uh, meerdere producers werkt. Houdt dat ook in dat je uh, toch al een beetje in een muzikale duizendpoot bent? Mm, nou, um, in ieder geval mijn mede-producers <laughs> dat sowieso. Ja. Um, maar ik ben nu ook bezig om zelf nog een album te produceren. Ik ben er veel meer ingedoken sinds ik uh, eigenlijk een van de... ...programma's Ableton wat beter leren kennen... ...en toen dacht ik, oh, dit is het, dit is het. Mm -hmm. Ik kan het gewoon zelf. Dus uh, nu werk ik uh, samen waar nodig... ...en kan ik anders ook thuis zelf aan de bak. Ja. En uh, dat is echt een ideale combinatie voor mij. Ja, uh, is dat ook een, eigenlijk een soort... moment van verkenningstocht in muziekland? Uh, dat je uh, ja, iets uit uh, probeert te vogelen van... ...ben ik daar wel geschikt voor? Kan ik dat? Uh, is het uh, je muzikale... Uh, ...grenzen daarin verkennen en ontdekken in dat opzicht? Ja, zeker wel. Ja. Ja, ik, ik dacht inderdaad altijd dat uh, oh, dat kan niet of dat, uh, dat is gewoon niet voor mij. Mm. Uh, net zoals dat ik dat met wiskunde had. <lacht> <laughs> maar dat heb ik echt opgegeven. Ja. Maar uiteindelijk bleek dit toch wel iets zijn waar ik uh, heel veel lol in had... ...en uh, waar ik ook echt wel mee kon. Ja. Wel door dat programma en door wat uh, hulp van iedereen die het liet zien mm. hoe het uh, moest... Dus ja, zeker het ontdekken van wat, uh, wat, wat je nog meer kan. Ja, ben jij ook een multi-instrumentalist? Uh, zoals dat, uh, dat we dat ook uh, mogen uh, vragen in dat opzicht. Er is er een ooit die ook een pop verleden heeft. Uh, dat is Verena Woord. Die kan dat ook. Maar uh, ja? ik wil jij nou niet 1, 2, 3 vergelijken met Vreena Woord. Maar, <laughs> hè? maar uh, ik heb een beetje die indruk dat jij ook uh, best wel het nodige kan. In dat opzicht. Ja, ik tenminste, ik, eh, ik gebruik veel, uh, ik gebruik piano of uh, bariton, uh, ukulele, mm -hmm. om, om vooral mee te schrijven. Mm -hmm. uh, heel af en toe doe ik het ook live, maar dat is niet per se, dus ik, ik wil er echt inspiratie uit halen. Dus ik gebruik alle instrumenten een beetje eigenlijk. Ja. En, uh, maar om nou te zeggen dat ik van alles, alles kan, nee. nee. nee. nee. nee. Ja, dus, je, dus je hebt je beperkingen in dat, uh, dat opzicht? Ja, wie niet, toch? <laughs> <laughs> uh, no, nog iets over Rotterdam uh, gesproken. Heb jij ook uh, daar uh, toevallig de opleiding genoten, bijvoorbeeld aan een codarts? Ja, zeker. Daar heb ik uh, op codarts gezeten. Ja. Ja, daarom ben ik hier ook beland. Ik kom eigenlijk uit Haarlem. Ah. Je en... komt uit de buurt zelfs. Nou, precies. Ja. Zondvoort, daar kwam ik gewoon heel vaak. In. Ja. Naar Haarlem. lang niet. <laughs> en op mijn zestiende verhuis naar Rotterdam. Zeventien en. Uh, ...eigenlijk gewoon hier blijven plakken. Ja, um, is het... Uh, ja, Haarlem is een muziekstad... ...maar ik vind Rotterdam eigenlijk ook best wel een muziekstad. Ja, zeker. Ik moet zeggen dat ik in Haarlem niet eens... ...omdat ik zo jong was... ...heb ik gewoon niet zo heel veel meegemaakt... ...van het, uh, het uitgaan of het muziekleven mm. uh, zozeer. Dus dat ben ik echt pas in Rotterdam gaan doen. En toen ging er wel een deel van me open... ...en ook gewoon de Rotterdammers. En ik heb in de thuiszorg hier eerst gezeten. En dan kom je gewoon bij... Uh, ja, wij houden mensen aan huis. Ja, ja. ja. Eh, dus, dus, dus ja, wat dat betreft ben je helemaal opgegaan in het Rotterdamse verhaal? Ja, ja enigszins. Ik zou niet meer terug kunnen, nee. nee. Ja, dat is, nou ja, goed... De deuren staan wel open hoor, in deze provincie. Dus, uh... ja, ik, kom, ik kom er nog wel, door, maar dat zijn de bezoekjes. Ja, Oké. Okay. Um, even nog naar die single, want uh, I bought your flowers. Waar, waar uh, gaat het eigenlijk een beetje over? Ja, het, is, het is een beetje over, uh, over relaties of vriendschappen. Maar van, wanneer hoef je nou geen bloemetje meer terug te verwachten? Hm. Wanneer het, het quid pro quo? Wanneer houdt het... Uh, wanneer stop je ergens mee, wanneer moet je niks meer, erin, uh, niks meer qua energie erin geven en, en toch met een soort raar gevoel achterblijven van, oh, nou, is dit het? Oké, okay. en dat kon ik het beste vertalen in, uh, in dit lied. Mm. Het is uh, ja, eigenlijk, eigenlijk ook een beetje bedoeld voor, de, voor die mensen die niet weten hoe, hoe, hoe dan eigenlijk een beetje zoiets uh, eindigt. Is het daarvoor uh, bedoeld? Onder andere. Ja, of, of juist wel voor die mensen, weet je? Ja, ja oké. Okay. Ja. Oh, ja. Um, um, nog even over jou. Uh, waar uh, kunnen ze je, je vinden op uh, het wereldwijde web? Oh, uh, op YouTube. Nou, dat zou sowieso heel tof zijn als je even daar uh, subscript en zo. Uh, dat uh, het, uh -huh. De Insta en Facebook. Ik zit zelfs op TikTok. Ik snap er nog niet zoveel van, maar ik zit er wel. Oké. Okay. Ja. Uh, dan gaan we hem laten horen. I bought you flowers van Kalulu. Vol en ik leef en de normen en waarden die ik jou meegeef. Representeer toch niet al mijn teksten van Hans regelsie. De eerste de gekste, Ik rap al voor wat lekkers van Beckers, het leven is een Nu gaat de Becker. Ja, Geel goed en geel goed, geef oranje ja, ja, ja. Ik heb tot de dood, ruwe bolster als kastanje. Ik kom verbloed, en ben het veller dan piranha's Pollen is te smooth, om met nog links rond te hangen Wil nog links bedanken, maar zon jij weet de witte white zone klacht me ziek. Vliegen circus python, <laughs> Spitten op je cijfer komen horter dan Tyson Rappers zijn zo ontzakken als een Tyson De cohesie in poëzie is poëtisch rangschik de woorden alfabetisch En ontstaan kopieën synthetisch En profetisch spreek ik woorden En ben een atleet Fonetisch maak ik akkoorden Waarover ik spreek Academisch verwoord spuug ik teksten per week Ethisch antwoord Omdat ik zo schreef Theoretisch gescoord Omdat ik afweek Iedereen heeft altijd zijn eigen beleving. Ik ben een individu. Ben ik mezelf? Of ben ik een ander? Sleutel ik aan mezelf, terwijl ik jou verander En wie ik ben, is wat ik in een ander zie Veroordeel ik een ander, dan doe ik dat dus niet Elk begin is een einde, en het einde het begin Ik kijk door jouw ogen, diepte de mijnen in Vanuit Schiedamstad, zwart Red. Komt de ritmies met een Rotterdams dialect Ik ben die kleine gast, met een veel te grote pack, Die het eindschot is, van deze post-trek. Haal de trekker over en ik schiet. Bloos uit mijn strot, toegericht op de beat. Ben zieke mijn gedachten, wat ik schrijf. Illerijs en beëindigt dit met acht bars. Dope deadlines. Er zit een heel verhaal achter deze Van Houten. Want ooit hadden we hier een radiocollega, de heer Roy van Buuringen rondlopen. En in 2008 had hij op een gegeven moment deze hiphopper uitgenodigd. En dat bleek toch wel een uh, redelijke schot in de roos uh, te zijn. Uh, uiteindelijk uh, is Van Houten verder gegaan. Uh, hij, heeft, uh, uh, hij maakt niet alleen uh, muziek, maar hij doet ook uh, dingen uh, met de pen. Uh, niet zo lang geleden, ik denk een jaar of vijf, zes uh, geleden... Uh, heeft hij ook uh, nog een optreden gedaan uh, bij uh, de Rob Agna Award. Daar is hij ook uh, op uh, te zien uh, geweest. En het laatste, want de mail... Box. Klepperde op een gegeven moment. Want in uh, volledig heet hij Björn van Houten. Um, heeft hij um, artistieke boodschap zonder grenzen. En daar staat dit nummer op. Deadlines. Uh, en het is, uh, ja, je moet, het, uh, je moet er goed uh, naar luisteren. Want er zit van alles en nog wat in. Er zitten echte doorkijkjes uh, en dat soort zaken die je erin aantreft. Daarvoor hoorde je trouwens uh, Coluno met I bought your flowers. En we hadden een telefonisch gesprek. 24 september, vrienden. Dan is er in het theater Fluxus in Zaandam... nog een keer de uitvoering van uh, Wide Open. De release show van Sophie Janna, want ze was uh, vorige week hier. En we horen het er nog eens een keertje met Starlight.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 Bye. Sophie Janna was dat met uh, Starlight. het uh, is van een album Wide Open. Vorige week uh, was ze hier. En vorige week heeft ze dus ook uh, waarschijnlijk... Uh, ik dacht het wel, dit nummer ook uh, gespeeld. Um, maar goed, 24 september is uh, zij nog een keer uh, te zien... met uh, de release van onder meer dit nummer. Het staat op het uh, album Wide Open. Uitgebracht door Revenge Records. Uh, en dat is in de Fluxus Zandam... Ik geloof dat het ergens rond 8 uur is. Dus dan moet je maar even kijken. Uh, wie ook een release show uh, niet zo lang geleden hebben uh, uitgevoerd. Dat is vorige week uh, geweest. Toen wij hier een uh, live uitvoering hadden van uh, Jason Gwen. en van Sophie Janna. deden de Gumbo Kings dat uh, in het uh, patronaat. En van het album In the Dark. hoor je ook het uh, titelnummer In the Dark. Tot aan het nieuws van 8 uur.